Eucalypta heeft me immers verzekerd dat hij niet groter is dan een kabouter. En wat ik nou hoor, dat lijkt wel aan de voetstappen van een reus. Misschien is het Picoloris. Even kijken. Oh, ik zie hem. Een Picoloris is niet, maar een reus is het wel. Een hele grote. Ah, daar is de kabouterboom waar Eucalypta ons heen heeft gestuurd. Hier moet Paulus worden. Paulus.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 Een dier dat er zeer jolig en springerig uitziet. En dat nu ook van de reuzenarm springt. En zo onstuimig tegen Paulus aanhoekst. Dat het boskaboutertje omvertuigelt. Oh, oh, niet zo wild alsjeblieft. Oh, oh, ik ben Joris. En ik ben genoemde wat de reus. Oh, juist. Heel prettig om met jullie allebei te Ik vind het niet zo prettig, maar dat doe ik er nou niet toe. Ik had alleen verwacht dat Joris alleen zou komen. Eh, niks te gaan. Wij horen bij elkaar, Joris en ik. Jij wou Joris hebben en jij krijgt mij erbij. Ook als huisdier? Als huisreus. Oh, nee, daar heeft de Eucalypta me niks van gezegd. Wat moet ik met een huizenluis beginnen? Daar heb ik helemaal niet op gerekend. Oh, heel je hebt het toch zelf om gevraagd. Waar Waarom niet? Nou, dat is te zeggen. Waarom niet? Oh ja. Je ja, gaat nu niet meer hoepsen, joris. Ik, ik blijf liever overend staan. Nee, oh, Wat zei je nou? Je gooit me weer op ver. Waarom doe je dat? Oh, omdat ik het leuk vind. Oh, en we blijven lekker bij je. Ik maak Ja, zeker. Wij blijven hier. En ik mag wel op dit bankje gaan zitten, hè. Oh, mijn bankje, kijk nou toch eens zo blad als een dubbeltje. Hey, geschuld, Dan moet je maar voor reuze banken zorgen. Die kleine prutstingetjes kunnen mij immers niet houden. Nee, ik wist niet eens dat je kwam. Ik dacht heus dat alleen Joris zou komen. Oh, dus op mij heb je wel gerekend.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 Hoor oh, hem Je denkt toch niet dat wij bang voor je zijn We ben niet bang voor niemand ik, Maar dan kennen jullie me nog niet genoeg Als ik boos word, berg je dan maar Word dan eens boos Mond hou jij, grote lubbel En jij ook, Joris Stilte. De... Hoezo Begrijp me goed Voordat jullie iets te eten geven, moet hier gewerkt worden. Wat kunnen jullie al zo? Lantervanten! Ja, Lantervanten kunnen we als de beste. <lacht> dat zijn jullie wel aan het verkeerde adres, hoor. Hier wordt niet gelantervant, geen sprake van. Laat het goed, Joris. Als je weer goed Jij, Joris, gaat nou mijn bed keurig opmaken. Elf, Elf, heb je me verstaan? Elf, ga je opmaken? Ja, dat zei ik. Elf, wat wil ik wel doen? Mooi zo, die is al weg. En jij, knoemelenmats, ga jij maar eens netjes de baadjes harken in het grote bos. Ja, maar wat is dat nou? Ik ben hier niet gekomen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 En jij gaat maar door met harken tot de volgende keer, begrepen? Ja.